Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het! ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZZFM. En nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Zagen tussen twee en vijf horen bij, uiteraard, CFM enzovoorts? Ja, dat was uh, Celia Cruz. En ja. Lafida ja. en uh, Carnaval. -carnaval. Het, leven, carnaval. het leven is één feest. Eén groot, groot feest. Zo is het wow. maar net. Nou, ik ben klaar terug. Dus, uh, suus uh, Albert jan <laughs> Nee, we zaten net weer even naar de texlette te kijken. Daar hebben we een promo draaien voor uh, de Masters van Morgen. En dat is zo'n geweldig filmpje. Ja, dan moet gewoon even op kanaal 45 kijken. Dan kan je hem uh, één keer in de zoveel tijd zien langskomen. Ja, schitterend stukje techniek. Maar ik moet de volledigheidshalve bij zeggen dat we experimenteel bezig zijn. Met bewegende beelden. Dus zie je die Formule 1 of Formule Ik nog geen documentaires ja. te verwachten en dergelijke. Maar morgen zijn we ook de hele dag live op CFM TV. Ja, ik vind dat zo mooi te zeggen. CFM TV. Vanaf hetzelfde kanaal kunt u de Races volgen vanaf het Park Zandvoort. Ja, daar heb ik net een bericht gelezen dat je op de C weg een groot gedeelte nog maar 50 kilometer per uur mag rijden. Hel. En dan zie je die vetal met zijn Formule 1 auto eroverheen Nou, Ik, ik heb hoop, geen bord gezien, ik, hoor. ik hoop dat hij niet geflitst is. Ik heb geen bord gezien. <laughs> In ieder geval, welkom bij u, drie met uiteraard weer heel veel informatie, Albert-Jan. Ja, en ik begin maar gelijk met de deur in huis. Want ik bedoel, het programma gaat niet zoals wij meestal gewend zijn. Hè? Meestal hebben we dezelfde regie in handen. En uh, door uh, al die interviews en dergelijke. zijn uh, we toch wel achterop gekomen met de nieuwtjes. Dus ik begin volledig dit twee, derde uur alvast met het bioscoopprogramma van het Circus Zandvoort, week 23. En dat is van 3 tot en met 9 juni. Uh, Iep is een Nederlands gesproken een alle leeftijden film, een familiefilm over een, een vogelmeisje dat wegvliegt van haar verzorgers en op avontuur gaat naar andere vogels. Wiki de Viking is geprolongeerd. Live-action-avonturenfilm gebaseerd op de tekenfilmserie Wiki de Viking. Over een klein maar slimme Viking die overal een oplossing voor weet. En ja hoor, daar is hij dan. De kaskraker om het zo maar te zeggen. Sex in the City nummer 2. Carrie, Samantha, Charlotte en Miranda nemen weer een grote hap uit de Big Apple. In deze ja, deel 2 van Sex in the City. Uh, woensdag filmclub Simon van Kolom, Un Propriété. Een Frans drama over een jonge Arabische crimineel Malik. Die in een Franse gevangenis in contact komt met een maffiabaas. en zich hoger opwerkt. Voor aanvangstijden en dagen dat de films verschijnen. verwijs ik u naar www.circusandvoort.nl. Nogmaals, www.circusandvoort.nl. Ik zou dadelijk weer snel naar Willem van Deze op Circuit Park Zandvoort. voor het vervolg van de kwalificatie. De Formule 3 op het circuit. Ik ja, ben benieuwd. Ja, we hadden net een koude rood. Ben benieuwd hoe dat uh, afgelopen is. Horen ja. ze duidelijk van Willem van deze Eerst weer wat muziek. Wat dagen van deze van Metcom. Hier is Begging. De Stanvoortse Radio met de single Bengging CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En we gaan weer snel over naar CPU Park Standvoort. Willen van deze de kwalificatie van de F3 die daar gaande is. Hoe is het daarmee? Koud de rood inmiddels volop hè? Ja, uh, uh, uh, we verlieten jullie uh, uh, in het vorige vooropslag met een uh, stilte hier op het circuit vanwege een code rota. Nou, in tussentijd is het uh, een en ander uh, gebeurd. De tijden werden toch verbeterd. En de eerste die uh, de, tijd van, uh, de snelste tijd van vanmorgen van Alexander Sims, wist te verbeteren was uh, Volterri uh, Portas. Uh, na Sims nam daar geen genoegen mee. Die ging ook weer de baan op en die herstelde uh, uh, de posities. Uh, pakte ook weer om de snelste tijd uh, en uh, aan de leiding nu in de kwalificatie. Die snelste Alexander Sims met een tweede plaats, Paul Botters, Derde Marco Wietman, de Duitser. En dan kijken we even naar de Nederlanders. Ja, is het toch Nigel Melker die de zesde plaats heeft te veroveren? We hadden zojuist wederom een Code Rood. even de auto's in de Max stond op een legbaat, een dat complex. Wederom Code Rood krijgen auto's in de pit. De auto die de Max onveilig. Inmiddels weg te slepen En met nog 10 minuten te gaan, uh, worden de mannen weer de baan opgestuurd. En of dat nog gaat leiden tot uh, wederom verbeteringen, dat uh, heeft uh, ja, mijn vraagtekens. Ik denk uh, dat de volgorde uh, blijft zoals die is. Maar ja, niettemin, uh, de mannen gaan toch proberen uh, toch nog wat uh, snellere tijden uh, te zetten. Verloopend dus uh, Alexander Sims, uh, de snelste, tweede Borters, derde, de Duitse Marco Wietman En heel mooi van zesde plaatsen uh, tot nu ja, Formule 3 debutant, uh, nice job, welke Oké, okay, nou in ieder geval een oorverdovend lawaai daar op circuitpark Salvoort. We konden je bijna niet meer horen, maar het ging nog wel hoor Willem, maar zo ja. dadelijk komen we bij je terug, want uh, dan, uh, dan is uh, de kwalificatie uh, inmiddels uh, voorbij en we horen de eindstand van jou. Dankjewel voor dit moment.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 De single van de topstars en met de sneltrein naar Zandvoort. Nou, met de sneltrein gaan we ook weer snel over naar het circuitpark Zandvoort. CFM Race Radio Pit Report. Bit Report. Ja! Want als het goed is is de kwalificatie van de Formule 3 op het circuitpark Zandvoort inmiddels verreden. Willem van Dessen. Ja, verreden. Ja, de auto's zijn eigenlijk in de laatste kwalificatie hier bij zich. Het ziet er uit dat. Uh de tijd van uh, Alexander James toch uh, blijft uh, de leider in het uh, klassement en dat hij uh, morgen uh, vanaf uh, pole uh, position uh, gaat trekken met op de tweede plaats zijn uh, Paul Terry, uh, Potter uit Finland en derde uh, Marco Wiesman Zesde dan op een hele mooie uh, set plaats voor een uh, debutant in een uh, 3 race, onze landgenoot Nigel uh, Melker. Nigel Melker, je uitkomt uh, voor het uh, team van de, de in Duitsland, uh, zeer bekende en ook in Europa. Ja, is, ja. het uh, Muke Autosport, daarvoor uh, rijdt uh, Nigel Melker. Ja. Ja, oké okay, Willem, ja, er gebeurt even hier iets maar alles uh, nog in was. de studio. Ja, consternatie uh, alom. Ja, en ook komt het Park Zandvoort. Ja. Harry, uh, alom hier op uh, Zandvoort, dat uh, zei je net al. Die uh, Formule 3, dat maakt Harry. Uh, wat nog meer herrie gaat maken. Maar dat is uh, een stukje later nog op deze dag. Uh, dat is de Bosch GP-serie. Uh, dat zijn uh, oude Formule 1-auto's. Ja, ze rijden misschien wat minder snel. Maar uh, geluid uh, maakt ze nog volop. En uh, die gaat om uh, vijf over half zes uh, van start. Tussendoor hebben we uh, zo duidelijk dan ook nog uh, de tweede race uh, van de The Supercar Challenge. De Tube Car Challenge. Uh, Tube Car Challenge uh, ja, uh, gisteren was daar ook al een race. En toen uh, was er ook wat uh, vieren uh, voor de zandpoto's uh, onder ons hier op het circuit. Het was de equipe Peter Fonteyn met plaatsgenoot hier, Peter Vught, die op de finishlijn toch nog de derde plaats wist te veroveren. Zo! Ja, dat was een heel mooie en spannende race en we gaan erop hopen dat we dat zo dadelijk, die race zelf, volgens het tijdschema om, kwart, om vijf over vier van start gaan, nou ja, die tijd zijn we lang voorbij, dus... Ja, we gaan even afwachten hoe laat die race gaat starten, en dat gaan we dan ook nog volgen. Tussen de Dutch Supercar Challenge en de Bosch GP hebben we dan nog een, de kwalificatie voor de Formule BMW in Europa. Kortom, volop actie nog hier op uh, Circuit van Zandvoort. Oké, okay, Willem, wil jij nog wat zeggen? Nou nee, nee, ik was, nee, prima. Maar die Bosch GP vind ik natuurlijk wel leuk, want dat zijn die oude Formule 1-auto's, hè? Ja, dat zijn uh, oude Formule 1-auto's. Zit, zit die zwarte John Play Special er ook weer bij? Nee, uh, die zit er uh, dit keer niet bij, maar uh, er zit. Het is een 1% veld, we zien daaronder onder een terel en aero's ja, om maar wat op te brengen. Geweldig. Ja. Oké, okay, um, ja, straks komen we weer bij je terug dan, want we willen natuurlijk wel weten hoe Peter het gaat doen hè. Ja, dat gaan we zeker blijven volgen. Ja, Peter, uh, ik denk het weekend voor de beide Peters en dat kan in principe niet meer stuk. De derde wordt het uh, eerste opgereden in die code chill. En dan een hele prachtige derde plaats. Ja, fantastisch. Oké, okay, straks nemen we weer contact met je op. Willen van deze vanaf circuit? Dank je wel uh, voor dit moment. Uh, uh, en hier is Noodweer, weer, Sant speciaal voor mij. Uh, uh, Sant Voorts, Alan, ik zie het zelf staan. Uh. Kun je zelfskan. Haha, goed voelen, goed voelen. Luister goed.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 had ik een hele andere plaat gepland, maar dat ging even niet even lukken niet, dus. <grijg> nee, het gaat, dat, dat gebeurde wel dat te vaker wat dingetjes tijdens deze uitzending. Vandaar deze Duran Duran en say a prayer for me -now. Nou, we hebben weer wat uh, informatie voor je. Ja, want uh, kijk, toen ik die kop las in de krant, denk ik van, yo, tv op terras mag tijdens WK voetbal. Kijk, helemaal goed. Hartstikke mooi. Mooi groot scherm, geweldig. De voorwaarden. Ja? Heb je even? Ja ja, kom maar. Waaronder deze mogelijkheden bestaan, zijn bekendgemaakt aan de horecaondernemers... zodat de openbare orde gehandhaafd blijft. Een van de voorwaarden is dat op elk terras waar één of meerdere buitenschermen worden geplaatst... minimaal één persoon verantwoordelijk dient te zijn voor het ordelijk verloop op het terras... en de directe omgeving ervan. Kunnen we volgen. Ook moeten de televisieschermen gericht zijn op het terras... en wel zodanig dat vanaf de openbare weg niet kan worden meegekeken. En die begrijp ik dus niet helemaal... Nee. Ik ben er nog niet. Oh. En mogen er geen alcoholische dranken verkocht worden... via een mobiele tapinstallatie of buitenbar. Dus, TV's naar binnen. Buiten. Oké. Okay. Ben je er nog bij? Ja, ja, maar ja, maar volgens mij klopt het niet. Het <laughs> gaat niet lukken. Tevens moeten de horecaondernemers de omwonenden informeren... als zij één of meerdere schermen op hun terras plaatsen... en er dient gestreefd te worden naar wederzijds begrip. Oké. Okay. Ook kan de politie verordenen dat er geen glaswerk op het terras komt, of extra bewaking. Uh -huh. Maar het is wel lastig. Ik bedoel, je, moet, je mag wel schermen buiten hebben, maar moet je ze dan naar binnen draaien? Naar, uh, naar binnen draaien, draaien? dus. Oké. Okay. Dus mij mag je terras ook niet meer dan zoveel meter... Nee, dat, dat, maar dat, dat is al jaren zo, toch? Ja, dat bedoel ik. En dan moet je die tv er nog voor zetten... want die moet naar binnen gericht zijn. Ja, okay. Maar het hey. mag dus wel, hè? tv het op mag terras. Wel. Het mag ja? wel, mits... <laughs> Oké, okay, maar goed. Hartstikke leuk dat ze tot een overeenstemming zijn gekomen. Want uh, ja, het kan natuurlijk veel erger, hè? De deuren dicht en, uh, en de tv binnen. Nee, het is en gewoon goed, goed dat er uh, iets extra's uh, mag. Ja, er mag, ook, er mag ook iets meer lawaai gemaakt worden. Mag, dat gaat naar 75 dba... Maar heb je wel eens een groep van 20 mensen het volkslied, of zeker Hub, Holland Hup, zien? Is harder. Dat is harder. Da's harder. Maar dan kan je, dan kan je toch als horeca ondernemer niks aan doen? Want als Nederland Nederlands scoort gaat iedereen zingen. En die toeter van Roy is al harder volgens mij. Ja, die, Roy? Hebben, die, hebben we al die hebben we ook al geband uit de studio. Want die, die leverden zeker meer dan 75 dba op. Maar goed, tv op terras mag tijdens WK Voetbal. Oké, okay, helemaal goed. Vorige week zaterdag hadden we een groot feest, afscheidsfeest van Ton en Trace. We hebben er vandaag al ruim aandacht aan besteed. Maar een van de toppers, dat was een duet tussen Joyce Vastenhout en Lisette Braams. Lisette is zelf ook autocureur. En ze zong samen met onze Joyce het nummer Proud Mary. Rolling. Deze hadden we eigenlijk voor Joyce bestemd. maar Oh, jij zingt hem. Ja, Zullen we hem samen doen? Hartstikke leuk! He left a good job down in the city. I was You saw.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 Ja, dat is waar uh, Albert-Jan Fox, Hans <laughs> Amcee, <Amté. House> <laughs> maar daarvoor, dat was wel even een stukje knappe Had opname, opname Zo, Joyce Vastenaal en Live. Braams, Proud Mary, live, vorige week gezongen tijdens het afscheidsfeest van Tom en Therese. Dat klonk wat mooi, hè, dat nummer. Ja, ook de mensen die de krant hebben gelezen, Salford's krant, daar schreven ze nou over, over dat dit, nummer, oh, dat dat nou. zo'n mooi nummer was. Ja, ja wij hebben gedraaid. En dan gaan we nu nog even kijken naar de evenementenagenda. Want ik kom door, door al die extra dingetjes... Ik kom niet daar mee. Ik nee, gewoon... we gaan zo ja. ook weer naar het circuit. Maar, dus, het is uh... maar goed dat we morgen tussen 2 en 5 er ook weer zijn, Rob. Dat bedoel ik. Want dan kan ik die nieuwtjes alsnog Dan Gaan doen, we hè. gewoon weer door. Tussen de bedrijven door. Nou, het is al in ieder zijn ontgaan vanaf vrijdag tot en met zondag. De Masters of Formula 3. Waar we straks nog even live naar overschakelen. Naar onze commentator Willem op het circuit. Dit weekend. Dus daar alles staat in de tekens. Men verwacht 50.000 tot 60.000 toeschouwers morgen. Dus uh, ik zou zeggen uh, auto- aan de kant, uh, binnen blijven en uh, gewoon Cfm... Deur op slot. C CFM TV opzetten. CFM Race TV. Uh, Race TV, want uh, we hopen toch rond uh, 10 uur uh, of zo niet eerder al uh, uh, live uh, over te schakelen naar het circuit, dat u dus de beelden erbij krijgt van de races. En het gaat de hele dag door. Dat is uh, kanaal 45 trouwens. Mensen, zoek hem op op tv. Ja. Kun je kan de races gewoon thuis volgen. Morgen dus. Uh, verder hadden we dus even uh, op, uh, op bezoek uh, Geert uh, nee, Ger Groenendaal van de Mainstream Jazz Combo. Want die spelen live morgenmiddag vanaf het muziekpaviljoen van half twee tot vier uur. En het komt dan mooi uit, want dan kunt u daarna, als u nog niet uitgejazzed bent, door naar ca Jazz Café. Want daar speelt uh, namelijk niemand minder Spoor 5. onze enige echte Aram Spoor, in Café Alex. En dat begint om half vijf. Verder wil ik u even attenderen op de avondvierdaagse, die de achtste gaat beginnen... En dat is een heel groot wandelevenement door Zandvoort. En de negende, ja, vergeet u het niet. Dan gaan we stemmen. Oké, okay, ja, dat ik was het ook er, nog even gebeuren. Ik was het bijna vergeten. Ja, niet vergeten. En en en al die drukte in zo'n vorm. Paspoort mee, uh, uh, ook als je gemachtigd bent, paspoort van de ander mee. Je moet een hele, hele koffer met de administratie meenemen. Oh, oh, oh, oh. Maar wat, goed. wat hebben we weer? Druk, druk, druk. En een vol, vol, vol schema. Laat uw stem niet verloren gaan, de negende. In ieder geval, heel veel gezelligheid in het centrum. En zo zien we het graag. En dit gaan we gewoon stemmen met z'n allen. Me gaan we doen. Nou, Oké, okay, zeker weten. Ay, Cuba. tierra linda que nos Aquí puedo meter claro que sí.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 and i look at you and the world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 De single uh, van uh, Bill Willems in <laughs> A Lovely Day. Nou, uh, Willeke is. Uh, Willeke, Willeke, Willeke, Willeke, Willem is aan de vork gehaakt. Dat wou ik zeggen. Ja. Ik denk, ik ga er een mooie combinatie van maken. Snel over naar het circuitpark Zandvoort. C -F -M, <laughs> race Radio, pit report. Willeke is aan de vork gehaakt. Nou, Willeke, hoe gaat het daar? <laughs> ja, ho, uh. <laughs> Ik ja de kwalificatiedag. Voor de Masters vanmorgen. Maar ook uh, races. een van de races uh, die nu loopt. Dat is een race over 35 minuten. Race voor de Dutch Supercar Challenge. We zijn ongeveer een kleine met 20 minuten bezig. Auto's gaan zo uh, pitstops maken ook. Deelnemers, uh, ja, gisteren al uh, gejuicht om de derde plaats van Peter First, Peter Fontein vertrokken uh, nu ook van plaats 3. Uh, Peter Fontein, uh, die uh, nam de start voor zich rekening. Uh, rollende start. Peter kwam daar toch niet uh, zo goed weg. En uh, ja, die fiel terug van een uh, plaats, uh, ik denk ongeveer de 15e plaats. Oh, zonde. Ja. Die is nu aan het uh, boender uh, door het veld. En uh, inmiddels op tot, het, uh, tot de zesde plaats zit op de bumper uh, van de man die vijf uh, rijdt, Dus ja, Peter Trutzel, uh, zo dadelijk stuur sturen, over gaan nemen. En dan krijgen we toch nog een uh, hoop actie. Want uh, ja, in het eerste deel van de race 6 plaatsen gewonnen. Nou, wie zegt dat het niet lukt om in het tweede deel van de race 5 plaatsen te winnen? Dat is uh, koffiedik kijken natuurlijk. Voorlopig zijn het nog uh, Bob en Diederik Seidhoff uh, aan de leiding uh, met zijn vader en zoon. En uh, ja, Seidhoff, een uh, welbekende naam in de drukkerijwereld, dacht ik. Maar hoe dan ook, tweede plaats uh, Peter van Soepelen. Derde uh, is het uh, Sejad. Uh, ...bestuurd door Ferrie en Robin Monster. En, ja, onze ogen zijn natuurlijk gericht op de BMW van Peter, Peter Fontijn. Wij kunnen in de uitzending het eind van deze race niet meemaken. Morgen gaan we verder op ZFM. En morgen is ja, een heel gevulde dag natuurlijk. Het begint ons om 8 uur al met de Tourwagen Diesel Cup. Vroeg opstaan voor de rijders. De wekker zal gaan rond een uur of half zes voordeel uh, volgens voor een van de rijder is, ja, dan ben ik wel klaar om tien uh, voor negen en schijnt het zonnetje, kan ik lekker aan het bier. Oh. Ah, Oké. Okay. <laughs> ja, en wij worden lekker wakker met die racegeluiden, want het was ja. toch weer heerlijk hoor, vandaag. Ja, maar morgen met de diesels, nou, ik denk, uh, Rob, die houdt kennen, dus zal je daar niet wakker van worden. <laughs> <laughs> daar ligt hij niet wakker van, Nee. nee. De nee, maar... Wat ik daarheen. Acht uur beginnen we met de diesels. Ja, de hele dag doorgevuld met van alles en nog wat. hoofdpunt, één van de hoogtepunten natuurlijk voor een hoop mensen... is de demonstratie van de Red Bull Formule 1. Dat wordt gedaan door... Niemand minder dan uh, Sebastian Vettel, Vettel ooit ook nog actief hier op uh, Circuit Park Zandvoort uh, in zijn formule drie tijd tijdens Masters. Ja, ja en uh, er zullen ook nog uh, andere demonstraties zijn door Red Bull. Ik weet niet of het uh... Zo is, maar ik hoorde ook dat uh, een van de Red Bull uh, Air uh, stuntvliegers uh, nog even een boekzoekje zal gaan brengen boven het uh, circuitpark. Software. Zo? Even afwachten of dat inderdaad gaat gebeuren. Maar laat dat heb ik dat uh, nou ook gehoord, hebben. Dat, dat heb ik ook? ook gehoord, ja. Ook dat uh, zal voor uh, spektakel gaan zorgen, natuurlijk. De dag, uh, lange dag, ochtends 8 uur beginnen diesel. En we eindigen uh, ja, helemaal 5 uh, voor 6, uh, starten laat de race. En het is Formule Fort Formule Fort vandaag ook al een race uh, Reden. Aandachtig toeschouwer daarbij uh, Damon Hill, uh, voormalig wereldkampioen Formule 1. Zijn zoon uh, vertrok vandaag van uh, Paul Position. Althans, uh, dat was de bedoeling van Paul Position uh, te vertrekken. Hij had zich al snel gequalificeerd. Op het moment dat het licht op groen ging uh, die deze jongeman zijn auto afslaan en gingen uh, alle over uh, 32 auto's weg en hij bleef staan. Hey. Ja, morgen uh, gaat hij in de herkansing, maar ja, wat ik al zeg, de dag is gevuld met van alles en nog wat. En uh, ja, je we hebben de weerman gesproken. Het weer schijnt iets minder te worden, maar ja, de actie op en naast de baan uh, over de natuur is zo mooi. Dat, ik <laughs> dat hoop op een wet race, uh, Willem. Wat zeg je? Ik hoop op een wet race. Ik, nou ja, nee, ik, Dat betekent dat het regent, hè? Ja, nou dankjewel. <laughs> Mooie natuur. Ja, ik begrijp hem. <laughs> ja, okay. hey, Willem, dankjewel voor vandaag. En morgen gaan we elkaar natuurlijk weer spreken. De hele dag is Schieve maar live bij op de radio vanaf 10 uur te volgen. Vanaf ja, 9, 9 uur te volgen. Ja, je weet niet meer wie je moet geloven. Hè? De programmaleider of de programmamakers. Maar goed, vanaf 9 uur zijn we erbij en ook live te volgen op televisie, op CFM, Text TV, omgedoopt tot Race TV. Ja, hij nog mooi. Super. Oké, okay, zeg Willem, ja. hartstikke bedankt. Oké. Okay. zie je zo. Tot Oké, okay, dankjewel dat we zullen voor deze live vanaf Circuit Park, Zalvoort. En ja, vorige week feest bij de Mickey's, we hebben het al verteld, we hebben al diverse fragmenten laten horen, onder meer een speech, maar er was ook een speciaal lied geschreven voor Ton en Trace. Okay. En dat zongen we natuurlijk met z'n allen mee. En uh, ja, wij gaan hem nu laten horen op de radio. Speciaal voor Ton en Trace. Nogmaals, het lied. Er was eens dus een leuk meisje uit het mooie Teller. Die zocht in graagse haagse reiswijk naar een weder. Zijn vol een kelner lief en trouwde met de sluier. En voordat zij het wist, jij lag met al in de luier. In die tijd, weinig geld, maar dat is wat nu niet telt. Ja, zo'n reisje met de trein, trein, trein. Zou toch zo gezellig zijn, zijn, zijn. Oh.